8 uur. Het NOS-journaal. Donald Megens. Bijna botsing vliegtuigen bovenuit geest. Oppositie bezorgd over AWBZ-plannen en meer dan 200 doden door storm op Filipijnen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt een bijna botsing tussen twee vliegtuigen bovenuit geest. Passagiersvliegtuigen van KLM en het Indonesische Garuda... zouden in de ochtend van 13 november op elkaar zijn afgevlogen. De beide toestellen kunnen in totaal 500 passagiers vervoeren. De raad bevestigt dat de twee toestellen... de zogenoemde separatie minima overschreden. Dat betekent dat de vliegtuigen dichter bij elkaar in de buurt waren... dan volgens de regels is toegestaan. De overschrijding is de aanleiding voor de raad om een onderzoek in te stellen. Meer wil de raad niet kwijt. De twee toestellen, een Boeing 737-800 van KLM en een Airbus 330-200 van Garuda, konden een ramp voorkomen doordat ze allebei op het laatste moment een uitwijkmanoeuvre inzetten. De hele oppositie in de Tweede Kamer is bezorgd over de plannen met de AWBZ. Er wordt bezuinigd en tegelijkertijd worden gemeenten verantwoordelijk, onder meer voor de huishoudelijke hulp. De oppositie denkt dat mensen het recht op zorg verliezen en dat er niets goeds voor in de plaats komt.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 In één dorp vielen bijna 50 doden. Een deel van de slachtoffers schuilde in een school en het gemeentehuis. Ze werden verrast toen water vanaf een bergtop met veel geweld naar beneden kwam. Bopa is de zwaarste tropische storm van dit jaar tot nu toe. Premier Rutte heeft in de Eerste Kamer gezegd... dat het kabinet streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak voor zijn plannen. De coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid... en is afhankelijk van steun uit de oppositie. Het debat in de Senaat bevestigde dat dat moeilijk wordt... De hele oppositie bekritiseerde het regeerakkoord. Zo vindt het CDA dat er te veel en de SP dat er te weinig wordt geniveleerd. Ook was er kritiek op de plannen voor het huurbeleid, de WW, het leenstelsel voor studenten en het schrappen van de OV-jaarkaart. Het CDA riep het kabinet op zijn plannen aan te passen. Het Duitse aardgas- en oliebedrijf Wintershal heeft voor het eerst in lange tijd olie gevonden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Uit het nieuwe veld kunnen minstens 30.000 vaten olie worden gewonnen. Volgend jaar volgen nieuwe proefboringen. Daaruit moet blijken hoeveel winbare olie er precies ligt. Het veld ligt 120 kilometer ten noorden van Den Helder. Bij een steekpartij in het centrum van Rotterdam is vannacht een man omgekomen. Toen agenten het huis binnenkwamen, leefde hij nog. Hij was zwaar gewond en overleed kort nadat de agenten hadden geprobeerd hem te reanimeren. In een beide woning in Rotterdam zijn vier mannen aangehouden. Eén van hen was licht gewond. En in het centrum van Leeuwarden is gisteravond een jongeman neergeschoten in de Rosse Buurt...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 Ook de langste vrouw ter wereld is overleden. De Chinese Yao Defen was 2,36 meter en ze groeide vanwege een hersentumor abnormaal hard. Ze verdiende haar geld door rond te reizen als kermisattractie. De Chinese was 40 jaar. In 2020 sturen de Verenigde Staten een nieuw verkenningsvoertuig naar Mars. Dat heeft de ruimteorganisatie NASA bekendgemaakt. De missie moet ervoor zorgen dat de Amerikanen hun koppositie behouden als het gaat om het verkennen van Mars. Ook is het volgens de Nasa een belangrijke stap... in de richting van een bemande missie rond 2030. Het is niet bekend wat het doel wordt van de nieuwe Mars Rover. Dat willen de Amerikanen de komende jaren uitzoeken. Ook is er nog geen naam voor de verkenner. Ajax overwintert in Europa. De Amsterdammers verloren gisteravond in de Champions League in Madrid... met 4-1 van Real. Maar omdat Manchester City er niet in slaagde te winnen van Borussia Dortmund... is Ajax derde in de pool geworden. Het weer vandaag veel bewolking, er vallen wat winterse buien. Het wordt 2 graden in het oosten, 5 graden aan zee. Waait een stevige wind waardoor het koud aanvoelt. Vanavond volgt vooral in het noordoosten sneeuw. Morgen is het overwegend droog, met meer ruimte voor de zon en is het ongeveer even warm. Ah, de BFK's informatie, 100 kilometer file. en nog altijd glad uit, met uitzondering van Zeeland en Limburg en het hele land, vooral op lokale wegen door bevriezing. Opvallende zaken zijn Amsterdam, de A10. Daar is aan de westkant van de stad op de A10 de route dicht... tussen Westpoort en knappen plein na een ongeluk. En vanaf Zaandam komend richting Amsterdam... is tussen Knappen-Koenplein en, en Westpoort één rijstrook dicht voor de hulpdiensten. Op de A12 Utrecht-Den Haag heeft een Duitsje in een vrachtwagen stilgestaan. Hij is inmiddels weer op pad, maar staat nog wel vier kilometer file... tussen Nieuwebrug en Gouda. Een ongeluk op de parallelbaan vanuit Breda naar Rotterdam op de A16... 6 kilometer file levert het op tussen Hendrikje door Ambacht en Knooppunt de plein. De linkerrijstrook is dicht. En er zijn bergingswerkzaamheden op de A27 na een ongeluk vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven. Er staat 12 kilometer file van Huizen. De linkerrijstrook is dicht. Zoekt u een collectieve zorgverzekering voor uw werknemers? Dan vraagt u zich vast af wat de beste keuze voor hen is. Bied deze bijvoorbeeld een voordelige premie en ruime vergoedingen.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het hoort zo meer over de uitgaven van de Goedheiligman... want als er iemand is die de crisis voor even kan bestrijden... dan is dat wel Sinterklaas. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad. Heb. Ik heb van die hele Nicolaas, heb ik nooit wat gehad. En winkeliers vrezen dat deze crisistijd een beetje aan het terugkomen is. Nou, volgens sommigen is hij de nieuwe Sinterklaas... maar premier Rutte moet het verwezenlijken... van de plannen wel eerst de meerderheid in de Eerste Kamer zien te krijgen. Ik zeg u vandaag rond dat het kabinet de samenwerking met de Eerste Kamer... de komende jaren met vertrouwen tegemoet ziet. En dat heeft, behalve met het beschouwelijke karakter van de discussies in dit huis... alles te maken met het regeerakkoord zelf. Want, voorzitter, als de politiek zoveel vraagt van de mensen als dit kabinet zal doen... dan mag eenvoudigweg de zaak niet versmald worden... tot de kwestie of er 37 plus 1 stemmen voor dat beleid zijn. Meneer Rutte, gisteravond tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer... Rutte ziet de samenwerking met de Eerste Kamer dus met vertrouwen tegemoet. Ondanks dat de coalitie van VVD en Partij van de Arbeid... maar liefst acht zetels tekort komt voor een meerderheid in die Eerste Kamer. Is dat vertrouwen van die premier nou terecht? Gaan we maar eens over praten met politieke redacteur Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Nou, dat vertrouwen, is dat ergens op gebaseerd? Ja, als je vanuit historisch perspectief kijkt... is er niet echt heel veel reden om ongerust te zijn. Onze Eerste Kamer blokkeert wel eens een wetsvoorstel maar niet aan de lopende band. Nou, vorig jaar was er nog wel een groot wetsvoorstel. De invoering van het elektronisch eh, patiëntendossier ging niet door. Maar vaak blijft het bij grommen in de Senaat. Maar ja, zoals gezegd, eh, je zei het zelf, acht zetels tekort. En dat is echt wel veel op 75 zetels. En het kabinet gaat natuurlijk ook heel veel zaken... echt fundamenteel op de schop nemen, veelal gevoelige kwesties. En dan is het natuurlijk ook zo dat de oppositie groter is dan ooit... en al die partijen willen invloed en aandacht. Ja, en dat kan dus prima geregeld worden... via die machtspositie in de Eerste kamer maar die veel partijen hebben. Dus premier Rutte doet er zeker verstandig aan... goed te luisteren naar de oppositie... Overigens, vooral dan naar de oppositie in de Tweede Kamer. Want de Eerste Kamer heeft niet het recht om wetsvoorstellen te veranderen. Die kunnen slechts ja of nee zeggen. Dus kreeg eh, premier Rutte gisteren de tip in de Eerste Kamer... zorg dat de wetsvoorstellen al deugen als hier komen. Kortom, doe zaken met onze vrienden, partijgenoten eh, aan de overkant. Want als je dat niet doet, dan gaat er wel een hele hoop stuk lopen in de Eerste Kamer. Oké, okay. en premier uh, rutte heeft natuurlijk met maken nu het maken met een partij... die uh, belangrijk is in de Eerste Kamer en die zich wil profileren, het CDA, denk ik dan meteen. Zou, zou dat de partij zijn die voor grote problemen zou kunnen zorgen, denk je? Nou, wel, wel voor problemen, maar het is wel een partij die zegt... Uh, van, uh, wij willen zaken doen... Gisteren was het wel een dreigende toon van fractievoorzitter Ilko Brinkman. Hij zegt, ik ga niet altijd bij het kruisje tekenen. Dat is niet mijn werk. En, uh, en hij noemde premier Rutte een gewaarschuwd man. Uh, maar, maar ja, het is een partij die heeft wel elf zetels daar. Ze kunnen dus het kabinet in één klap aan de meerderheid helpen. Maar ik voorzie dat zij vooral heel veel plannen willen gaan wijzigen. Zodat ze tegen hun kiezers kunnen zeggen... kijk eens, dus dit hebben wij voor elkaar gekregen. En ondertussen draag je geen verantwoordelijkheid. Uh, nou, dat is ook wel eens fijn. Een beetje de SGP-rol, uh, zoals het in Rutte 1 heel veel invloed hebben, maar geen verantwoordelijkheid hebben. Nou, dat, dat ziet het CDA wel zitten. Ja. En heeft Rutte dan een alternatief voor het CDA? Ja, bijvoorbeeld eh, D66 en GroenLinks. Ze hadden eigenlijk van tevoren bedacht: van, nou ja, of plannen worden dan gesteund door het CDA in de Eerste Kamer. Want kijk, ja, de PVV haakt al af. He, gisteren motie van wantrouwen tegen het kabinet. Dus daar hoeven ze echt niet op te rekenen. De SP kan ook het kabinet in één klap aan de meerderheid helpen. Maar in de praktijk zal die partij ook heel vaak nee zeggen. Dus dan kijk je al snel naar D66 en GroenLinks. Beide partijen hebben vijf zetels. Tel je die bij op, heb je er tien. Nou, dan heb je genoeg. Maar ja, er is vorige week wel wat gebeurd bij GroenLinks natuurlijk. Toen fractievoorzitter eh, Van Ooyer van krijgt eigenlijk een koerswijziging aan. aankondigde. Hij zei, ja, in tijden van crisis zijn wij geen voorstander... van het aanpassen van het ontslagrecht en het verkorten van de WW-duur. Het staat wel in het verkiezingsprogramma van GroenLinks... maar goed, hij heeft nog eens met wat leden gepraat... en daar proefde hij weinig liefde voor die voorstellen. Dus dat gaat hij niet meer steunen. En eerder zei Jesse Klaver van GroenLinks... ja, het leenstelsel, dat staat wel in ons verkiezingsprogramma... maar in deze opzet kunnen we dat niet steunen. En dat is toch echt wel een tegenvaller voor het kabinet. Want de redenering was, of we doen zaken met het CDA... en anders met D66 en links, we hadden dat wel bedacht in de formatie. Dat pakt nu anders uit. En ja, dan moet het kabinet dus wat vaker uitwijken naar kleinere partijen. Maar ja, hoe, met hoe meer partijen je zaken doet... Hoe, ze willen allemaal iets terugzien, dus dat hmm. wordt dan wel ingewikkelder. Dan wordt het wel lastig. Ja. En, en zijn er veel andere onderwerpen nog, of duidelijke lijstjes misschien... van onderwerpen die moeilijk liggen... die uh, ja, de oppositiepartijen zouden kunnen blokkeren? Nou, ze gaven gisteren allemaal uh, meer, meer schoten voor de boeg. Omdat, ja, ze zijn dan wel weer zo netjes in de Eerste Kamer om te zeggen... we moeten natuurlijk eerst de, de uitwerking van de voorstellen uh, afwachten. Maar goed, dat zijn op zich de, de bekende punten. Want uh, het CDA zegt, wij hebben heel veel moeite met het nivelleren... en vooral heel veel maatregelen die gezinnen raken. Uh, het, uh, uh, even kijken, waar, waar was ik gebleven? Nou ja, en de SP ziet natuurlijk heel weinig in de bezuinigingen... Van de, in, de, in de sociale zekerheid, zoals het verkorten van de WW-duur. Naar GroenLinks bracht in de tweede termijn ook nog de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerkingen onder de aandacht. Maar wat echt moeilijk gaat worden, is dat, is dat leenstelsel voor uh, studenten. Ja, daar rekenen ze op de steun van D66. Die heeft het in het verkiezingsprogramma staan en GroenLinks. Maar ja, GroenLinks dreigt nu af te haken. En op dat, uh, op dat uh, terrein hoeven ze niet te rekenen op de steun van het CDA. Dus dat wordt een echt een hele moeilijke in de Eerste Kamer. Oké, okay. nou we zijn benieuwd. Uh, Joost, dank je wel voor nu. December is natuurlijk de maand voor winkeliers. Een groot deel van de omzet moet deze maand worden gehaald. Detailhandel Nederland, de koepelorganisatie is zeer optimistisch... over de omzetten die moeten gaan komen. Maar de winkeliers nou, hebben zo, zo hun bedenkingen. Verslaggever Jeroen Schudijzer ging op bezoek... bij een aantal kleine zelfstandigen. Die komt er alle, ja. Een mooie snoepwinkel, kijk. De cadeautjes hangen in de etalage. Snoepjes in mooie doosjes en zakjes. Ja, het is niet, het is niet de makkelijkste tijd voor, uh, voor winkeliers. U verkoopt allemaal van, van dat mooie snoepgoed. Ja. En lekkere chocola en cupcakes en macarons en uh, de versproducten vooral. Dat doet het echt heel goed, omdat we daar heel, ja, hele leuke dingen mee kunnen maken. Merkt u dat, dat mensen toch uh, wat minder geld uitgeven? Ja, je merkt wel dat mensen wat meer, toch wel iets meer letten op wat ze inderdaad te besteden hebben. Ten opzichte van vorig jaar is het wel wat, uh, ja, is toch wel minder. Dat zie je. Hoe moet dat nou? Andere dingen bedenken nog voor winkelier om Naast alleen de winkel ook, ja, de, we geven ook workshops. en We richten ons daarop voor bedrijven en catering en dat soort dingen allemaal. Dus uh, ja, je moet, uh, je moet leuke dingen gaan bedenken om te zorgen dat je rond deze tijd wel, uh, in deze moeilijkere tijden, uh, ja, een winkel toch ook draaiende kunt, uh, kunt houden. Wie heeft een zak vol boekjes, speelgoed en prentenboekjes. Hoe is de stemming een beetje onder de winkeliers hier? Ik zou het niet weten. Mijn stemming is in ieder geval goed. Wat verkoopt u hier? Alles en nog wat. Aardewerk, die uh, kopjes. Wel kleine cadeautjes. Merkt u dat mensen voor de kleinere cadeaus gaan? Ja, heel erg dit jaar. Dus geven ze bijvoorbeeld uh, 15 euro uit in plaats van 20? Ja, en soms 15 en ineens wordt het 85. Dat is ook weer... Hé, hey, dat is uw uh, tactiek dan. Hoe doet u dat? Nee, dat gaat vanzelf. Dan zien ze iets moois. Een mooie engel. En die nemen ze dan. En dat is het voor de sint nicolaas cadeau. Dit is aardewerk. Geglasuurd aardewerk. Ik sprak net een winkelier hier even verderop, hè? Ja. Die zei, het is dramatisch. Oh, dat is dan jammer. Het is niet zo als andere jaren, maar dat hebben we allemaal natuurlijk. Maar het is niet zo dat het helemaal slecht is. Als u nou een cijfer mocht geven, hè? qua omzet? Ja, toch wel een zeven, hoor. Het is een winkel uh, waar spullen verkocht worden gemaakt door mensen met een beperking. Ik zie sloffen, rompertjes, kaarsen. Ja. Hoe gaat het met de omzet? Gaat goed. Uh, je merkt wel dat inderdaad de recessie toegeslagen is en daar hebben wij ook last van. Ik merk ook de andere kant, dat mensen het soms leuker vinden om hier hun geld uit te geven dan uh, in andere grote bedrijven, zeg maar. Omdat wij natuurlijk toch nog een, een stukje sociaal ondernemen zijn. Het bestedingspatroon is wel veranderd. Vroeger dacht men niet zo hard na om een mooi dienblad met de dom erop te kopen. Wat uh, toch een aardig prijsje heeft. En nu uh, wordt het toch wel twee keer achter de oren gekrapt. Wie komt erop? Ik merk wel dat we soms voor kerst Sinterklaas extra mensen in moesten zetten om de cadeautjes in te pakken. Dat hoeven we nu niet echt. Dat is toch wel een klein verschilletje. Het is toch wel een teken aan de wand, helaas. Ik zal u even de persbericht laten zien van een paar weken geleden. Van Detailhandel Nederland. Mm -hmm. Detailhandel rekent op beste Sinterklaas ooit. Nou ja, dat, uh, dat kan je heel hard roepen natuurlijk. Maar <laughs> ik moet het nog maar eens zien. Turkije krijgt Patriots. Maar beschermen die Turkije wel voldoende. Daar gaan we zo over praten. Doen in alle rust. Kees Kwaks, de verkeersinformatie. Bij Amsterdam, Lara, problemen aan de westkant van de stad. De bindering A10 richting Zaandam. Uh, de weg is daar dicht tussen Westpoort en Knopend Koenplein na een aanrijding. Vanaf Zaandam komend is er één rijstrook dicht voor de hulpdiensten. Op de Ringaatien staat tussen Geuze uh, Geuzeveld en Westpoort nu twee kilometer file. En het verkeer wat gebruik wilde maken van die Koentunnel kan het beste nu omrijden via de Zeeburgertunnel. Verder op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Hendrik Ambacht en het Knopend de Brechtse vijf kilometer. Dat was een aanrijding op de parallelbaan. Alle rijstroken zijn weer open. En de bergingswerkzaamheden op de A27 zijn klaar na het ongeluk vanochtend bij Beeldhal... Bestaat We nog wel vanuit Almere 11 kilometer... tussen Almere-Haven en Hilversum. De verkeer kan beter omrijden richting Utrecht vanaf het klooppunt Almere. En rijdt dan via de A6, de A1, de A9 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Strakke springtorens, professionele trainingsfaciliteiten... ziet u op de foto's van Maino op ons weblog, nos.nl. Maar hoe lang is dat nog zo, Maino bij de schoonspringers? Nou, bij schoonspringen heb je niet het hele bad nodig. Dus dat valt qua kosten nog mee. Want per uur? 50 euro, iets meer. Maar rond de 50 euro voor dit schoonspringbad. Maar daar gins ligt het 50 meter bad. Waterpolo, team, mannenteam. Ja, wat ook geen geld meer krijgt. Ja, trainen niet hier, maar in Zeist. Maar, Kost dat per uur? Ja, gauw 200 euro. Ja, dat is duur. Ja, en een uurtje is niks. Dat zie ik wel. Nee, een uur trainen we nooit. We trainen altijd in blokken van twee uur. De springers oefenen nu op de één meter plank... Balash, Ligar, coach, quite a disappointment yesterday. Uh, yes. And yes. still going on no. in the early morning. Yeah, yeah, it was a uh, really bad news. Disappointed and uh, nobody expected this. Because in the last six years we had good results. Yeah, We had two internationally qualified divers. And after 14 years we had medals in the big competition in the junior level. So the... Also the talented position is proved. And then this, Dan we will continue to fight. Our goals are the same, and definitely we will achieve our goals. Vastbraden klinkt de coach, hè? Dat wel, dat horen jullie wel. Want hij zegt we hebben toch de laatste jaren sinds 2005 prachtige resultaten behaald. Daarom ook deze topcoach uit Hongarije. Je hoort water sproeien. Dat zit onder de duikplank, zal ik je zeggen dan kunnen ze zich beter oriënteren op waar ze in het water terecht moeten komen. Ik zou zelf bang zijn om met, met je hoofd tegen de plank aan te ketsen. Maar het is ook om de vol te breken. Even terug naar de directeur van de Bond, Kees van Hardeveld. Ja, NOC, NSF heeft dus gekozen voor sporten... waar Olympisch goud, zilver of brons mee te behalen zijn. Schoonspringen, badminton trouwens ook, trampolinespringen licht gelieerd aan het schoonspringen wat we hier nu voor ons zien, uh, krijgt geen geld meer. Het is een beetje zwart of wit wat dat betreft. Is er ergens anders nog geld vandaan te halen? Het bedrijfsleven, sponsoring? Ja, dat moet. We, we moeten dit programma overeind houden. Het is succesvol en we willen absoluut door. Zegt de dus, coach ook net hè. Ja, ja die wil niet anders. Die Tuurlijk, is, dit is zijn leven. Het is zijn baan ook. Het is zijn baan, maar het is vooral ook zijn leven. Dit zijn mensen die uh, zo ongelooflijk dedicated zijn uh, aan, aan, hun, aan hun sport. Dat, dat hun hele leven is ingericht rondom die sport. Dus het maar is meer dan in, werk. Ja, maar kom in crisisrijke tijden maar eens aan bij bedrijven. Een zwembad bouwen, ik noem maar even wat, om geld te sponsoren. Ja, nou gelukkig hebben wij een, een, een, een sponsor die die dit programma steunt. Uh, uh, dat is een zwembadinrichter die, uh, die keerwanden en beweegbare bodems... en dergelijke zaken in zwembaden aan, aanbrengt. Ook op Olympische Spelen heeft gedaan. Daar kun je niet alles van betalen, ik hoor het al. Maar daar kun je niet alles van betalen. Dus de KNZB zal zelf heel inventief moeten zijn om, om middelen te heralloceren, om te kijken of we geld vinden om dit programma te blijven, te blijven uitvoeren. En we moeten de markt op. En, uh, ja, de sport is mooi genoeg, dat zie je zelf, om, uh, ja, om, om wat waar te vinden. Jorik de Bruin loopt dan naar het puntje van de duikplank. Hij lijkt dan in een soort trance. Met zijn rechtervoet heeft hij dan, met die grote witte draaiknop... de springplank in de juiste stand gesteld. Dan gaat de blik naar de overkant van de hal. De oren gericht op de coach. Voor je het diep azuurblauwe water. En dan, wippend op de plank, een korte salto... en met een ferme klap in het Eindhovense water. Eén, twee, drie... Mijnol Remmers bij het schoonspringen, schoonspringen dat het met veel minder geld moet gaan doen. Ja, de foto van die sprong vindt u zo dadelijk uh, hopelijk op onze site nos.nl helemaal ondergaan. En dan vindt u het weblog van uh, Mijnol Remmers. Kunt u ook op reageren trouwens. Regelmatig komen Syrische granaten neer op Turks grondgebied. Daarom vroeg Turkije om hulp van de NAVO. Nou, die hulp komt er nu in de vorm van Patriots, zo is gisteravond bekend geworden. We praten erover met Cocolijn, defensiespecialist van Klingendaal. Meneer Colijn, eh, Patriots mogelijk van Nederlandse defensie gaan dus naar Turkije. Hoe kunnen die de Turken beschermen, zowel op de grens als eh, in, het, in Turkije zelf? Ja, het hangt er een beetje vanaf waar ze precies worden neergezet. Het zijn om te beginnen echt defensieve raketten. Je kunt uh, niet een aanval of iets dergelijks mee uitvoeren. Dus uh, dat even vooropgesteld. Maar ja, je hebt defensief en defensief. Schuif je ze helemaal naar voren, naar de Syrische grens... dan doen ze hun werk boven Syrisch grondgebied... als daar een raket wordt afgevuurd... of als er een vliegtuig gevaarlijk dichtbij komt. Zou je ze iets meer terugtrekken op uh, Turks grondgebied... dan kun je wachten en dan kun je zeggen... nou, dan halen we die raketten als die onverhoopt onze uitkomen, halen we boven Turks grondgebied neer. Mm -hmm. En dan heb je pas echt sprake van een defensief wapen. Maar uh, ja, de, voor, de, voor de voorzichtigheid en uh, handel je waarschijnlijk wat preventiever. En het gevaar bestaat dus toch ook wel, ook wel dat die petrol -raketten bijvoorbeeld hun werk boven Syrisch grondgebied gaan doen. Ja. Maar vliegtuigen en raketten kwamen tot nu toe niet, zijn ook eigenlijk niet te verwachten. Is dit niet meer een symbool, een signaal? Um, ja, er is uh, zelfs in uh, oktober zelfs nog wel getwijfeld... door hoge Amerikaanse militairen of die granaten die op Turks grondgebied terechtkomen... of die wel van het Syrische leger, van Assad, afkomstig zijn. Hij heeft uh, daarover wat twijfel gezaaid en de Turken waren er niet zo blij mee. Maar die Turken, vooral om zaten te springen, was een gebaar van solidariteit. En toen is er dus toch om politieke redenen besloten... om uh, de Turken, die tenslotte ook lid van de NAVO zijn, van een bondgenootschap... om die te helpen en om uh, die nu heel demonstratief eigenlijk... Van van, van, die, van deze raketten te voorzien. Ja, dan is het meer ja, symboliek, is het, een teken van samenwerken. Ja, solidariteit. Uh, er is uitdrukkelijk niet gezegd, uh, je bent aangevallen, artikel 5 van het NAVO-verdrag verplicht ons dan tot hulp, uh, want die aanval die heeft nog niet plaatsgevonden. Nee, het is een teken van solidariteit. Je bent bondgenoot, we helpen je, we laten zien dat we naast je staan. Ja, wel een duur signaal, hè? want uh, Nederland is een van de drie uh, landen die eigenlijk die patriots heeft en het kost ons veel geld dat ze daar naartoe moeten. Ja, dat is in het algemeen zo. Internationale hulp uh, komt altijd voor rekening van degene die de hulp geeft. Op een, uh, op een, op een basisbedrag na misschien. Uh, Nederland zal het zelf betalen. Aan de andere kant komt Nederland ook niet heel slecht uit. Want uh, er wordt wel eens gezegd dat Nederland weer eens wat moet doen in het buitenland. Uh, straks loopt de missie in Afghanistan af. En nu kunnen we weer eens laten zien dat we internationaal toch wel degelijk ons steentje bijdragen. Er zijn ook zorgen over um, het gebruik van chemische wapens... door het regime van uh, Assad in Syrië. Syrië zouden ze hebben. Uh, volgens Amerika is Syrië zelfs bezig die chemische wapens te verplaatsen. Syrië ontkent trouwens dat ze uh, chemische wapens heeft. Houden patriots uh, chemische wapens tegen? Dat lijkt mij niet. Uh, lang niet allemaal en dat maakt het ook een beetje merkwaardig. Het argument dat ze er zijn om, om, die, om die raketten, de SCUD-raketten en de SS-23 van Syrië, die geladen kan worden met chemische wapens inderdaad, om die tegen te houden. Dat zou nog wel kunnen lukken, maar de Syriërs kunnen ook die chemische ladingen in die granaten juist stoppen en dan houden ze weer niet tegen met Patriots. Dus Wat heb je echte... daarvoor nodig kom? Uh, ...middelen om die uh, mortieren uh, op de grond uit te schakelen. En dat uh, wordt dan ja, toch wel een beetje link. Want dan moet je op Syrisch grondgebied moet je eigenlijk op de grond... Uh, ...of met vliegtuigen moet je gaan opereren om die, om die batterijen uit te schakelen. Dus het afdoende wapen tegen uh, de, de chemische wapens van Syrië... Uh, is het niet. Syrië heeft overigens wel chemische wapens... en heeft ook niet helemaal ontkend. Van de zomer hebben ze al gezegd... we zetten ze niet in tegen de eigen bevolking... maar we gaan ze wel gebruiken wanneer jullie in Syrië interveneren. Huh? Dus we hebben Patriots om die dingen tegen te houden... en omgekeerd, Syrië zegt, wij gaan ze gebruiken wanneer jullie... nou, bij wijze van spreken, die Patriots gaan gebruiken. Dat is een soort dubbeldreiging. Ja, en wat, wat is er nog meer bekend over die chemische wapens? Waar beschikt, beschikt Assad over bijvoorbeeld? Uh, grote hoeveelheden mosterdgas, uh, saardien, zenuwgas, misschien ook nog VX-gas. Uh, allemaal spul wat geleverd is door de, door de oude Sovjet-Unie. Erg veel raketten, uh, skutraketten, ik noemde ze al, um, en granaten waar die dingen ingestopt kunnen worden. En uh, veel van de faciliteiten staan nu juist in het gebied wat de laatste tijd zwaar onder vuur ligt, Aleppo. Um, dus er is wel enige reden om, uh, om, om bang te zijn te kijken wat daar gebeurt. Wie de controle heeft over dat gebied waar die uh, voorraden liggen en waar die fabriek staat, waar die dingen gemaakt worden. Defensie specialist van Klingendaal, Kokolijn, hartelijk dank voor de analyse.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 Hoe overleeft Zuid-Europa de crisis? Welke ankers bieden houvast aan de vissers in het Portugese Aveiro? En wie vindt er troost in de bedevaart naar Fatima? Kortom, wat is er nog heilig in tijden van crisis? Paul Rozemuller en de scherpe randen van de euro... vanavond om 11 uur bij de Icon op Nederland 2. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden, maar wel met zijn hart. Die niet de route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Onderzoek naar bijna botsing vliegtuigen bovenuit geest... en animator Gerrit van Dijk overleden. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorrel Megens. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt een bijna botsing... tussen twee vliegtuigen bovenuit geest. Passagierstoestellen van KLM en het Indonesische Garuda... zouden drie weken geleden op elkaar zijn afgevlogen. De beide toestellen kunnen in totaal 500 passagiers vervoeren.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 In oktober liet hij tijdens het Nederlands Filmfestival een deel van zijn laatste animatiefilm zien. Hij begon met het maken ervan toen hij van artsen hoorde dat hij nog maar een paar maanden te leven had. Van Dijk. Hoe lang dit u wordt, dat weet ik niet. Ik tel mijn dagen. Ik tel mijn tekeningen. Dat is het. Gerrit Van Dijk is 73 jaar geworden.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 SP-Kamerleid Renske Leijten over die werkwijze. Het is maar te hopen dat je in een gemeente woont... die de zorggelden die hij krijgt ook echt aanwendt voor die taak. De oppositie denkt dat mensen het recht op zorg verliezen... en dat er niets goeds voor in de plaats komt. PvdA van Dijk begrijpt de zorgen... maar wijst erop dat de kabinetsplannen nog vorm moeten krijgen. Dit is niet een klus wat op het ministerie van VBS bedacht wordt... en op het land wordt uitgestort. Dit moet met het veld, met de mensen die zorg krijgen... En met de mensen die daar ook in werken, moet dit worden opgepakt en uitgewerkt. De VVD vindt de AWBZ-plannen nodig om Nederland sterker te maken. Vandaag en morgen gaan minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn in op de kritiek. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen is opgelopen tot meer dan 200. In één dorp vielen bijna 50 doden.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 Als de politiek zoveel vraagt van de mensen als dit kabinet zal doen... dan mag eenvoudigweg de zaak niet versmald worden... tot de kwestie of er 37 plus 1 stemmen voor dat beleid zijn. Het debat in de Eerste Kamer bevestigde... dat een breed draagvlak voor de plannen van het kabinet moeilijk wordt. De hele oppositie had veel kritiek op het regeerakkoord. Drie minuten over half negen, dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het oosten van Noord-Brabant is het mistig... en in het hele land kan lokaal gladheid voorkomen. Vanochtend is het op veel plaatsen droog. In Limburg kan nog wat lichte regen of natte sneeuw vallen... en de noordkust maakt kans op enkele winterse buitjes. Later vandaag neemt vanuit het noordwesten de buigheid toe. Hierbij is de kans op winterse neerslag groot... en vooral in het noordoosten kan het tijdelijk wit worden. De maximumtemperatuur komt uit tussen amper 2 graden in het noordoosten... tot 5 graden aan de westkust. De wind is een groot deel van de dag zwak. Vanmiddag trekt de wind aan en is eerst zuidwestelijk. Later in de middag en vanavond draait de wind naar het noordwest... en haalt flink uit... Langs de kust kan de wind stormachtig worden en er zijn windstoten mogelijk tot circa 85 km per uur. Komende nacht zijn er vooral in de kustprovincies nog winterse buien mogelijk. In het binnenland zijn er ook opklaringen en de temperatuur daalt naar 0 tot min 3 graden. In een smalle kusthoop blijft de temperatuur door wind van zee wel boven 0. Morgen kan een enkele winterse bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige momenten. De maximumtemperatuur ligt tussen 1 graad in het oosten en 5 graden aan zee. Ah, en er verkeersinformatie van de verkeersbelemmerende mist in Brabant... zijn we inmiddels af. Wel is het nog glad op lokale wegen in het hele land, behalve in Zeeland en Limburg. 100 kilometer file, dat is minder dan normaal op woensdag. Maar er is genoeg te vertellen. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort, een ongeluk tussen Hoendelo en Kootwijk... staat 8 kilometer. Problemen aan de westkant van Amsterdam op de Bingering richting Koenplein. Daar is de weg dicht vanaf Westpoort. Er is een ongeluk gebeurd met een tweetal busjes. Er staat file achter. Het verkeer kan beter omrijden via de Zeeburgertunnel... De A27 Almere-Utrecht, de nasleep van een ongeluk bij Beeldhoven. Nog altijd een lange file vanaf Almere-Haven tot aan Hilversum, 10 kilometer. Er lag een container op de A29 vanuit Bergen-op-Zomer naar Rotterdam bij het Zuidplein. Dat zorgt voor 5 kilometer file vanaf de afrit Oud-Beijerland. En er staat een vrachtauto stil op de A67 van Venlo naar Eindhoven... bij de afrit Zomeren, 3 kilometer. Ja, ja, de Ster Gouden 2012 staat voor de deur.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga naar België, want justitie daar heeft de drie hoofdrolspelers... uit het Fortis-drama op de korrel. Na de topman, Jean-Paul Vautron en Philip Dierks, zou volgens de Belgische krant De Tijd... nu ook oud-financieel directeur Gilbert Mitler verdachte zijn. Die drie heren zouden voor verdacht van onder meer misleiding van beleggers en het verstrekken van valse informatie. Zouden worden verdacht, want Belgische justitie wil nog niks zeggen over de zaak. We gaan erover praten met economieredacteur André Meinema. Uh, die is hier. André, wie is Gilbert Mittler? Wat was zijn rol? Nou, hij was uh, de financieel genie, zeg maar even de architect achter de overnameplannen in 2007 van ABN AMRO. En degene die van 2000 tot 2008 uh, degene was die de financiële touwtjes bij het concert in handen had. Uh, maar ja, zoals je weet is het helemaal misgegaan. De bank is omgevallen, is bezweken onder de, financiële, de financiering van die overname. In de zomer van 2008 ging het helemaal verkeerd. En toen is ook uh, Midler uh, aan de kant gezet. Bleef nog wel een paar maanden aan als een soort adviseur. Wat een hele rare constructie was. Maar het was ook een rare tijd in die, in die, in die periode. Uh, want er gebeurden een hoop wisselingen uh, van de macht... Uh, maar Mislay was maar een van degenen die vanaf het begin... tot en met bijna het bittere einde uh, daar heeft meegedraaid. En tegenwoordig uh, zit de man uh, thuis. Dat wil zeggen, hij heeft een consultancybedrijf in de horeca. Uh, woont en werkt in, uh, in Knokken en Antwerpen. Hmm. En, en uh, het verhaal was of is dat er... Um, ja, dat voor te gulzig is geweest. Dat uh, de megalomaaner daar omgevallen is uh, en, en zo verder. Dat heeft ook de gemeenschap geld gekost. Ja. Wat wordt hem nou verweten? Nou, en, ja. en de anderen? Verweten wordt eigenlijk dat zij uh, onvoldoende uh, duidelijk hebben gemaakt aan beleggers aan de financiële markt... dat de bank er eigenlijk veel slechter voor stond dan, uh, dan men dit uitschijnde. Uh, Fortis heeft zich eigenlijk verslikt in die overname. had natuurlijk alles te maken met het uitbreken van de financiële crisis uh, aan de achtergrond... waardoor het geld opeens schaars werd, problemen uh, alsmaar groter werden. Maar met name dan uh, richting de zomer van 2008, mei, juni, juli, toen wordt... En Vautron en Midler en de anderen verweten dat zij eigenlijk niet hebben uh, aangegeven. Van dat ze er slecht voor stonden. Dat zij een grote portefeuille hadden met grote risico's in Amerikaanse hypotheken. Dat de bank uh, veel meer kapitaal nodig had dan ze zeiden. Uh, dat er wel degelijk uh, uh, geld bijgepompt moest worden. En als ze dat verzwegen hebben is de bank eigenlijk kopje ondergegaan, Want iedereen dacht het gaat goed. Uh, we zitten op de juiste koers. Uh, geen problemen. Mm. Een paar hobbels, een paar rimpels. Maar dat komt allemaal wel weer in orde. En toen bleek het niet zo te zijn. En maar, viel de bank om. Maar gaat dat dan om bewuste misleiding, Anne? Nou, dat is de vraag natuurlijk. En dat is de, de hele discussie natuurlijk. Uh, hebben zij zeg maar te goed trouw gehandeld en gezegd van... we moeten ook geen paniek zaaien waar het niet is. En, en wellicht gaat het morgen, overmorgen weer beter. Anderzijds uh, zegt men altijd... ja, maar als het slecht is, moet je het ook onverdekt, uh, uh, onverwel bekendmaken. Uh, hebben jullie het niet gedaan? Jullie hebben dus informatie achtergehouden. En dat is jullie kwalijk te nemen. En dat kan in, in beurstermen, in, in rechtspraak, wat degelijk... Uh, ja, Omschreven worden als een misleiding van beleggers. Ja, dus die hele voormalige oude top zit in het beklaagde bankje... en dat kan dus wel degelijk consequenties voor zich gaan krijgen. Nou ja, ze hebben toen lange tijd misschien wel gedacht of gehoopt... we blijven buiten schot, de, de zaak gaat over... En, en iedereen gaat weer lekker aan het werk. Maar Votron die zit nog altijd thuis, die wie woont, werkt werkt, werkt werkt niet... zit in, in Zwitserland. Philip uh, Dirks, de oud-bestuurder, oud-topman uh, van, de, van de zakenbank... die van, van, van Fortis die is inmiddels tweede man van BP Paribas. Hm. Dus die is nog steeds bankier hier... Het uh, wordt ook lastig natuurlijk. Want stel niet voor dat Dirks inderdaad in het verdachte bankje, het beklaagde bankje komt te zitten. Dan wordt het voor zijn bank, BNP Paribas, ook wel een hele lastige. De kans dat het uitloopt op een veroordeling is stukken groter geworden denk ik. Re recentelijk ook met een uitspraak van de rechtbank in Utrecht. Waar ook beleggers hebben geklaagd over de hoofdrolspelers. En, en, uh, maar die zagen ze nooit, want ze zijn Belgen en konden niet worden opgeroepen. Dus die kwamen nooit naar Utrecht toe om, om getuigenis af te leggen. Maar die recht heeft wel geoordeeld van... Uh, zij zijn wel degelijk in die zomer van 2008 aan te merken... als zijnde uh, nalatig en uh, het achterhouden van informatie. En dat is strafbaar. Goed. Maar afwachten wat de Belgen ermee gaan doen. Ja. André Bijna, dankjewel. Het is tien minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We nemen u mee naar een bijzonder verhaal. Het is wel wat weg van een thriller. Het verhaal van software-miljardair John McAfee... die al weken op de vlucht is voor de politie van het Midden-Amerikaanse land Belize. Die verdenkt McAfee van een moord op zijn buurman. Na iedere geruchten dat hij de grens zou zijn overgestoken... is de voortvluchtige McAfee nu opgedoken in Guatemala. Amerikaanse nieuwszender CNN dookt er direct bovenop. Software pioneer John McAfee turned up in Guatemala City on Tuesday. He left Belize waar where he's wanted for questioning en the murder of his neighbor. McAfee's advocaat zegt dat zijn cliënt politiek asiel wil in Guatemala. Maar de autoriteiten zeggen daarvoor nog geen aanvraag te hebben gehad. McAfee legt zelf uit waarom hij vanuit Belize naar het buurland Guatemala is gevlucht. Belize does not have a good track record of providing safety when they ask to question you. De politie in Belize heeft volgens McAfee een slechte reputatie. Je veiligheid als verdachte is daarin het geding. Ik vond het daarom veel veiliger om naar een land te vluchten... waar de wet wel wordt gerespecteerd, zegt hij. De software magnaat beweert het slachtoffer te zijn geweest... van bruut optreden van de autoriteiten van Belize. Zeven months ago, the Belizean government sent 42 armed soldiers into my property. They killed one of my dogs. They broke into all of my houses. They stole. 42 gewapende militairen kwamen binnen op het landgoed van McAfee, zegt hij zelf. Ze braken in, steelden van alles en doden een van mijn honden. Het blijft in deze zaak het woord van de softwaremaker tegen dat van de politie. Hoe het ook zij, Amerikaanse media smullen ervan. Moord in paradijs, zo noemt deze presentatrice de zaak. Waarin het gaat, zoals ze zegt, om jonge vrouwen, vergiftigde honden en een hoop bloed. Bekafiet zegt binnenkort zijn onschuld aan te tonen en ook nog andere dingen aan het licht te brengen. Ik zal informatie yes. over de politie, over de corruptie... Ik ga de corruptie en het geweld bij de politie blootleggen. De wereld heeft het recht om dat te weten. Al oh, dus McAfee. Meer over uh, zijn verhaal en de aankomst in Guatemala... vindt u op onze website, nos.nl. .no. Bijna kwart voor negen. Jan Terlouw schreef in 1971 zijn boek De Koning van Katoren. Voor hele generaties het favoriete jeugdboek. Binnenkort is de verfilming te zien in de bioscoop. Verslaggever Roel Pauw sprak over het boek en de film... met regisseur Benson Bolgaard, acteur Frits Lambrecht... en natuurlijk met de auteur van deze bestseller. De koning is dood. Ik wil koning worden. De koning is dood. Er zijn ministers die willen de macht houden. En die geven dus een jongen een opdracht die eigenlijk onuitvoerbaar zijn. En dat is dus het verhaal. Meneer Son het is een overbekend over boek. Er zijn 600.000 exemplaren van verkocht. In hoeverre is de film vergelijkbaar met het boek? Ik denk dat het nog steeds wel een verhaal is met een soort van boodschap. En het gekke is, toen ik het boek aan het herlezen was, dacht ik... Hoe bestaat het dat een boek wat meer dan 40 jaar oud is... en wat toen heel actueel was, nog steeds zo overeind staat? Ja, ik heb geprobeerd een aantal universele problemen... waar een samenleving mee worstelt, om die aan de orde te stellen. Het is niet geschreven met problemen die weer overgaan... maar over problemen die blijven. In wezen is er niets veranderd in de mens. Anderen verdwenen gewoon. De mens die dus geproefd heeft aan de macht, zeer actueel. Je leeft in een hele andere wereld, zou je zeggen, maar uh, de, de farmaceutische industrie is nog steeds uh, een manipulerende industrie. Je hebt wel van die bedrijven die dan bijvoorbeeld met sms-providers, die dan gewoon ineens meer geld gaan vragen voor een sms -je, terwijl je niet eens weet waarom. Dat is eigenlijk ook een beetje bedrog. Ja. Uh, de milieuproblematiek is helaas nog niet uh, achterhaald. Wat is volgens jou de boodschap van de film? Geen idee. Doe ze gooien. Klopt altijd, want het is jouw mening. Dat het iedereen wel lukt als je het maar probeert. Of zo. Dat draagt ook bij tot een soort bewustwording. Een soort ja, politiek actief denken. Ik hoop dat er heel veel jonge mensen naartoe gaan. Daarnaast hebben we er ook een, een hele spannende avonturenfilm van willen maken. Een soort van road movie. We hebben de film ook gesitueerd in het heden. Het gaat over 16, 17-jarigen. Die reizen voorzien van mobiele telefoon en laptop heel katoeren door. Ik vind het echt heel spannend en op het einde liep het heel goed af. Ik vind het voor een bepaalde doelgroep een mooie film. Zeker voor jeugd die veel meer dan ik op mijn leeftijd denken in beelden. Dat die daar veel uit halen. Wat vonden jullie van de film? Heel erg leuk. Ja? Ja. Wat is beter, het boek of de film? Het is altijd ontzettend moeilijk om een film te maken die beter is dan het boek. Je moet ook niet proberen om dat te doen. Je moet gewoon proberen dat, je een, dat de film voor de lezers herkenbaar is. Nou, ik wil best zeggen, als ik de film zou hebben gemaakt... maar dat zou ik niet kunnen, want ik ben geen filmer. Ik zou natuurlijk andere cursussen hebben gemaakt, namelijk veel meer het woord dan het beeld. Nou, ik geef het boek een 10, maar de film vind ik iets minder dus een 8,5. Dat vind ik een prachtig testimonium voor ons allebei. <lacht> voor Benson Wolgaard en voor mij. Koningsdag, koningsdag. Straks lang gewacht en tot gekomen zonne-energie... wordt een steeds grotere concurrent voor gewone stroom. Blijf luisteren. Hier is de verkeersinformatie. Kees, hoe is het op en rond Amsterdam? Eh, druk, Lara. Het probleem gaan nog even voortduren, hebben we begrepen. Aan de westkant van de stad is de route richting Zaandam dicht. Dus Westpoort en Knopend-Komplein. Daar zitten twee busjes op elkaar. Daar staat file achter, bijvoorbeeld vanaf Knopend niet meer vijf kilometer. Maar je ziet dat het nu op uh, meer plaatsen rond Amsterdam nu vastloopt. En mensen zoeken natuurlijk het alternatief. En het alternatief is de oostkant van Amsterdam via de Zeeburg-tunnel. Dus daar wordt het ook druk. De Rijkswaterstaat vertelt ons uh, een half uurtje geleden dat het waarschijnlijk tot kwart over gaat duren. Mm. Um, verder, nou ja, de spits valt mij niet tegen. 100 kilometer voor een woensdag, daar kan je mee voor de dag komen. Er was een container van een vrachtauto afgevallen op de A29... bergen op zomer Rotterdam. Hij is volgens mij inmiddels weer van de rijbaan gehaald... want de rijstroken zijn weer open. Vielen wel bij knooppunt Zuidplein, 4 kilometer. Een ongeluk op de A76, heerde richting Geleen. Tussen knooppunt en Essen en Geleen staat 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En ik vergeet, in de snelheid de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... Ook daar een ongeluk tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, zonnestroom is in Europa bezig aan een opmars. In een aantal landen is zonne-energie zelfs concurrerend in de stroommarkt, Lara zei het al. En de verwachting is dat andere landen zullen volgen. Dat blijkt uit een nog lopend Europees onderzoek. En een van de onderzoekers is Wim Sinken. Hij is verbonden aan het onderzoeks-energiecentrum ECN. Meneer Sinken, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is dat zo belangrijk dat uh, zonne-energie concurrerend is met gewone energie? Nou, tot op heden wordt uh, zonne-energie in, in heel veel landen en, en eigenlijk ook in Nederland... vooral in verbrand verbracht met uh, grootschalige uh, subsidies... En de studie laat zien dat aan dat tijdperk nu een einde aan het komen is. Ja. En uh, Nederland behoort bij een van de landen waar dat uh, het eerste het geval is. Nou, het loont dus, het brengt voldoende op en dan krijg je netpariteit, hè, zo heet dat. Dan, dan ja. is het gelijkwaardig met de normale de elektriciteit. Dat, dat klopt. Dat is dan voor, uh, voor consumenten. Dat zijn de mensen die uh, eigenlijk het meeste betalen voor hun stroom... Uh, voor bedrijven die uh, minder dan consumenten betalen duurt dat nog iets langer. Maar ook dat moment is in eigenlijk alle Europese landen inmiddels uh, in zicht. In zicht. Zijn er ook al landen waar uh, het een feit is dat zonnestroom al concurrerend is met de traditionele stroom uit de centrales? Jazeker. V voor, uh, voor consumenten, dus uh, kleingebruikers zoals je dat noemt, uh, is dat uh, onder andere in Nederland het geval. En Nederland is misschien heel verrassend een van de eerste landen in Europa waar dat het geval is... Uh, samen met uh, Zuid-Italië, en Spanje en Duitsland. En uh, dat komt omdat we in Nederland een, een mooie regeling hebben... waarin je uh, de zelf opgewekte zonnestroom mag verrekenen... met de stroom die je koopt van het energiebedrijf. Mm -hmm. Dus dat heeft um, deze ontwikkeling gestimuleerd, zegt u in feite? Ja, dat klopt. Die regeling bestaat uh, al, al sinds een aantal jaren. Maar uh, inmiddels is die ook voldoende om uh, zonder andere vormen van... Uh, van stimulering en, en marktopgang te brengen. En ja, ja. Dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat in Nederland in dit jaar, 2012, net zoveel installaties worden gebouwd als in alle twintig jaren daarvoor bij elkaar. Maar als die regeling wordt teruggedraaid, dan uh, zal ook die netpariteit weer verdwijnen. Dan zal het minder concurrerend worden? Kan, kan het op zichzelf ja, op die, bestaan, je... laat ik het zo maar zeggen. Als hij op dit moment zou verdwijnen, dan zouden we een stap terugzetten. Maar de studie laat zien dat uh, als je nog een paar jaar wacht... dan kan die regeling worden omgebouwd in iets wat je ook op de lange termijn zou kunnen handhaven. En, uh, en dat, dat, dat duurt dus niet meer lang. Maar op dit moment is hij er en er is ook geen, uh, geen aanleiding om dat op korte termijn te schrappen. Dat die elektriciteit van de zon uh, concurrerend is geworden, waar zit hem dat dan in? Uh, zijn de rendementen hoger? Is het beter te bewaren? Is het makkelijker terugleverbaar aan het net? Nou, er zijn een paar belangrijke factoren. Eerst de, de prijzen van uh, complete systemen Die zijn de afgelopen jaren heel sterk gedaald. Dat is uh, de hoofdfactor, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk zijn de prijzen van gewone stroom ook uh, gestegen. Maar verder is het erg afhankelijk van uh, de, wat je krijgt voor stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet. Een deel van de stroom wordt zelf gebruikt uh, als je het op, uh, op het dak hebt liggen. Een ander deel gaat eerst het elektriciteitsnet in en gebruik je op een later moment weer, zou je kunnen zeggen. Maar dat, uh, de, wat je daarvoor krijgt, dat is uh, heel verschillend in de verschillende landen. En in Nederland is dat op dit moment dus uh, gunstig. En dat zorgt ervoor dat Nederland bij die kopgroep in Europa hoort. Welke uh, ontwikkeling voorziet u verder hier in uh, Sink? Nou, de belangrijkste ontwikkeling is dat uh, over een paar jaar... niet alleen maar voor consumenten, maar ook voor bedrijven... dus commerciële eigenaars van systemen, dat punt bereikt is... En, uh, zelf vind ik heel belangrijk dat zonnestroom daarmee ook voor de doelstellingen voor 2020, die we in Europa met elkaar hebben afgesproken, een, een techniek is die een, een substantiële bijdrage kan gaan leveren. Hij komt eigenlijk nauwelijks voor uh, op de lijstjes van technieken die in 2020 iets kunnen betekenen, maar... En deze studie laat zien dat als we dat willen, dat dat ook kan. En, en dat is eigenlijk een meevaller, zou je kunnen zeggen, voor het bereiken van dat soort doelen. Ja, je zou het zelfs natuurlijk een reclame kunnen noemen hè, voor zonne-energie. Het is te doen, het loont en zelfs als de subsidie daar ooit is afgaat, en dat zit er natuurlijk ook wel in. En het kan ja. dus ook, dan, dan zou je het gunstig kunnen doen. Nee, klopt, dat is ook eigenlijk de reden van het persbericht. willen aan de bel trekken dat er een, een, een grote, tot op zekere hoogte over het hoofd geziene... Uh, mogelijkheid is om bij te dragen aan die, aan die doelen. en, en sowieso om, om bij te dragen aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding. En, en die is uh, ook in Europa uh, op grote schaal toepasbaar. Goed, meneer Senke, hartelijk dank. Er is meer dan wind alleen, wilde u maar zeggen. Absoluut. Ja. <laughs> hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. We gaan door naar Eindhoven. Daar is uh, mij nog al de hele ochtend. Ik heb je ergens op een foto op het weblog zien staan bovenop de toren, Mijne, hoe was dat? Ja, ja, dat was. ik zal het je zo laten horen, want we hebben net een sprong opgenomen. Um, dat, dat moet omdat het, ja, het anders te lang duurt om het in de uitzending helemaal te laten horen, al die concentratie, maar ja, het is een beetje navrant, hè. Ik, ik heb echt al een trui uitgedaan, een jas uitgedaan, de deze topsporters, die, die staan in de tropische warmte, maar eigenlijk ook in de kou, want... Um, het zwemmen krijgt 1,7 miljoen euro, maar dat is voor het gewoon zwemmen, gehandicapt zwemmen en de Waterpolo's dame, uh, dames. Het schoonspringen, het synchroon zwemmen... en Waterpolo-mannen, daarvoor wordt de kraan dichtgedraaid. Um, ik zal je laten horen hoe hoog die springtoren is hier in het Pieter van der Hoge Band Bad in Eindhoven. Luister naar het aantal treden. Cindy klimt aan de lopende band. Naar de 10-meter platform. En als ze boven komen, bijna aan het dak van het Pieter van de Hogebandstadion... dan overzie je het bad en dat diepe gat onder je. Verschrikkelijk. Ja, het is even wennen, maar uh, ik ga niet op dat naam. Ja? Ja, het uitzicht, het hele zwembad, het is altijd even... Even genieten weer als ik boven kom. En na de domper die je gisteren te horen kreeg, toch weer gewoon aan de slag op z'n ochtend. Ja, we gaan gewoon doortrainen zoals we bezig zijn geweest. En uh, hopen dat er iets wordt geregeld, dat, uh, dat het toch zo kan blijven doorgaan. Hoe doet een mens dat? Misschien nog een klein baantje, af en toe in de uren die overblijven. Of een opleiding, die ook geld kost. En dan dit, wat ook niks oplevert. Het is, uh, ja, het is doen wat je graag wil. Ik bedoel, ik doe er opleiding bij. En, uh, wat, wat studeer je nog? Vond de sporthogeschool hier uh, naast het zwembad bijna. En dan uh, gaan bijbaantjes erbij om het allemaal te kunnen betalen. Ja? Maar, wat dan? Uh, supermarkt gewoon. Ja. <laughs> ja, het anderste, het makkelijkste te combineren. En, uh, nou ja, het is, uh, is even pas zijn meten, maar uh, het gaat tot nu toe prima. Dus... Uh, oh. Zij in het blauwe badpak. De verslaggever gewoon met zijn spijkerbroek aan. Langzaam lopend naar het randje van het platform. Ik heb geen hoogtevrees, dat scheelt. Maar ik moet er niet aan denken. Je moet met je hoofd zo op die betonnen plaat komen. Nou, ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben het ook niet van plan. Wat ga je nu doen? Je gaat springen. Nee, ik ga een valduik maken. Oh. Gewoon, uh, het oefenen van de landing. Van het, uh, het in het water komen. Een valduik voor mijn ogen. doe maar. Het is net of Sintrans trans gaat. Cindy gaat op de rand van het platform zitten op een soort handdoekje. Met de armen heft ze zichzelf op. Even kijken of de coach er ook ziet, want die moet eigenlijk de sprong beoordelen. Ze houdt de benen de lucht in en duikt zo voor mijn ogen het diepe in. Fix the entry. Let's move. Touched. Head is again moved a bit. Keeping a line, spinal and neck in the same line. Balazsje Ligar is dat. Hij, is, hij komt uit Hongarije. Hij is niet gauw tevreden, hè? Nee, hij heeft over elke sprong wel iets te vinden. Ja, continu, hè? Ja, ja, dat is ik, ik, ik, ik zeg, ik hoor het net. Uh, sommigen hebben nog een baantje, anderen studeren. Maar er moet ontzettend veel geld bij. Ja, er moet ontzettend veel geld bij. Hun ouders uh, zijn vaak de grootste sponsors. Um, ja, we, we hebben als bond ook een sponsor voor dit programma. Een zwembad uh, inrichten, een variopool. Maar er um, ja, moet altijd geld bij. Dit is geen, geen sport waarvan je rijk wordt. zelfs geen geld aan verdient, Hooguit een premie als je heel goed uh, presteert. Uh, dit is gewoon een dure sport. Goed, uh, straks spreken we nog met de buurman. Hier achter ons het zwemmen, wel geld gehad. Marcel Wouda is aan het trainen. En ik begrijp dat ze elkaar wel af en toe de hand toesteken hier. Je kunt de foto's van vanochtend bekijken op het weblog. Je kunt daar ook op reageren. Via nos.nl, dan rechts onderin. U een foto van mij nog daar even op klinken en dan volgt de rest vanzelf. En na 9 uur hoort u meer over het basisonderwijs, want de leerlingen daar moeten warm gemaakt worden voor techniek willen VVD en Partij van de Arbeid. Ze leggen het uit na 9 uur. Blijft u luisteren. Kijk nou het laarsers. Wie heeft dit gemaakt? Piet Kassel sneder. Ontroerend. Soms filijn, maar vrijwel altijd raak. Hij voelt het hartje kloppen, hoe die vogel ook heet. Hij is op zijn gemak. Nico Dijkshoorn. Mijn werkstuk gaat over het schilderij Het Toilet. Vrijdagavond in Brands met Boeken. Dijkshoorn kijkt kunst. Je kunt veel denken bij dit schilderij, maar om eerlijk te zijn, dit is wat ik dacht. Over zijn audiogrondleiding bij kunstwerken in het Museum. Hoofd van een slapend kind. Wim Brands ontmoet Nico Dijkshoorn. Radio 1, vrijdagavond van 7 tot 8. Stil.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 Martins. Ja, Martin, met Gijs. Luister even. Ben is een dagje aan het rezen. Amir, die schijnt uit eten te gaan. Bas heeft ook iets in de apenheul. En Frank, die neemt niet op. Kan jij dit weekend kiepen? Oh, sorry. Ik heb een concertje in de Ahoy. Tuurlijk. Tja, met vakantieveilingen.nl heeft echt iedereen altijd wat te doen. De grootste vrijtijdsveiling van Nederland. Het meeste aanbod. Dus bied ook mee op vakantieveilingen.nl. Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk.